Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Avra Tros zendt vanavond gewoon de finale van het Eurovisie Songfestival uit. Ook al werd Joost Klein eerder vandaag gedisqualificeerd. De omroep benadrukt dat ze verplicht is de finale uit te zenden. Joost Klein wordt door een vrouwelijke tv-producer beschuldigd van bedreiging. En nog steeds is niet duidelijk wat er tussen hen is voorgevallen. De EBU zegt dat de beschuldiging tegen Klein en het lopende onderzoek... voldoende reden zijn om hem van deelname uit te sluiten... De verklaring staat verder dat de EBU een zero tolerance beleid voert tegen elke vorm van ongewenst gedrag. In het centrum van Amsterdam zijn enkele duizenden mensen op de been voor een pro-Palestijnse demonstratie. Afgelopen wijk liepen pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam uit op een confrontatie tussen demonstranten en de politie. Nu is het rustig. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag beëindigt de samenwerking met een Israëlische kunstopleiding in Jeruzalem. Als aanleiding wordt genoemd het Israëlische optreden in de strook van Gaza. PVV-leider Wilders zegt dat hij iemand heeft benaderd voor het premierschap. Hij zei dat vanochtend, voorafgaand aan een nieuwe onderhandelingsdag van de vier formerende partijen. Wilders heeft al met die mogelijke premierskandidaat gesproken, maar wilde geen naam noemen. In het noorden van Afghanistan zijn inmiddels 300 doden geteld na de overstromingen. Het gebied is de afgelopen tijd getroffen door hevige regenval... waardoor overstromingen en modderstromen zijn ontstaan. Op beelden is te zien hoe modder en water de wegen hebben overspoeld. Duizenden woningen zijn onbewoonbaar geraakt en de bewoners kunnen vaak nergens heen. In Afghanistan komen elk jaar mensen om het leven door hevige regenval en overstromingen... vooral op plekken met slecht gebouwde huizen.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 Even naar het casino toe, ja hier aan de boulevard. Met uh, Full House en uh, Standing on the inside. Welkom terug, het derde uur alweer van uh, Zandvoort op uh, zaterdag, zonnig zaterdagmiddag. En we gaan naar uh, zonnig Duitsjesveld toe. De zon schijnt niet alleen aan de hemel, maar ook op het veld, toch? De zon schijnt op het veld, ja. Ja, ja. ja, dat klopt. Mooi, want je hebt goed nieuws voor ons, Piet. We zitten inmiddels in de 72e minuut. De 73e loopt en we staan inmiddels op 6-0. In de 57e minuut maakte Raymond Ragenbrug een mooi doelpunt. Dat was 5-0. En in de 67e minuut maakte Fernando Lewis weer een doelpunt. Zijn derde en dat was 6-0. We zitten nu in de 72e, maar nu hebben we de 73e. Nu hebben we net de tweede waterpauze gehad. Het is toch wel warm op dat veld met het Kunstgras. En we gaan gewoon door. en Op naar de 10 zou ik zeggen. Maar we hebben nog uh, bijna 20 minuten, dus wie weet. Oké, okay, nou ja, we houden het in de gaten. En uh, dankjewel voor dit moment, uh, Piet. Oké, okay, okay, tot, zo. tot zometeen. Geniet van de website. Yo. Ja, nou ja, dat kan je inderdaad wel genieten, toch Thomas, van uh, zo'n wedstrijd. Ja, dat is mooi 6-0, mooie prestatie daar uh, op Goed voor de punten. Goed voor de punten en op, uh, tegen Beverwijk uh, vandaag. Het uh, derde uur, wat gaan we daarin allemaal nog uh, verder doen, Thomas? Ja, we houden natuurlijk uh, de voetbal nou in de gaten. Uh, we hebben zometeen uh, Pit Report met Rendel Lawson. En uh, Fred, Heij komt natuurlijk weer langs zo. Uiteraard. En we hebben ook nog uh, lekkere muziek. En we gaan even de, dansbare, uh, de, de, de dansvloer op uh, met uh, deze single. Jakit K is dit en uh, Spin That Wheel. term is alright, when your DJ plays the K, you will listen to what the kid has to say, cause you know it's too damn straight, can't wait, gotta get on down before it's too late, and even if so it would be, my friend, just tell him to play it again, see once it starts to beat your eardrum, it go way up to your head, bounces down to your belly and back, if you hunger, you be fed, it's all up to the individual, this reaction is typical, somehow you get to catch up with that beat, snap that finger, stop your feet. do I love Do I want it? Hell yeah. Do I really need it? Yes indeed. I smoke the mic like weed. For real legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo DJ, spin that wheel. Spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo DJ. Spin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 Nou, uh, dit soort muziek uh, kan je natuurlijk verwachten op een uh, racedag. Bij uh, CFM uh, Race Radio. En over Race Radio gesproken. Spin that wheel. We gaan uh, naar uh, de Pit Report toe. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En daarvoor gaan we naar Beverwijk. En uh, daar zit Rendel uh, van Auto Passion. Uh, goedemiddag, Rendel. Hey, goedemiddag. En mooie zonnige goeiemiddag. Nou, dat wou Klaar. ik zeggen. Wat een weer, hè. Wat een heerlijk, uh, heerlijke heerlijk. weer weer. <laughs> Weer, weer. Ja. Dat was, dat was alleen maar gezellig hier in Beverwijk. Omdat daar komen alle mooie auto's weer te En iedereen trekt allemaal zijn mooiste autootje weer uit de schuur. Dus wat een mooi parkeerterrein voor de deur vandaag. Kijk, zo hoort het. En ja, was ook gewoon met hemelvaardag open. Ook gewoon open, ook gewoon de mensen langsgekomen. Ja, ja, weet je, je moet altijd maar gewoon een beetje open blijven. Ja, eh, autosport als leeft als nooit tevoren, dus ja, dan moet je aanwezig zijn. Hè? Zeker, <laughs> ja. En, de, en het sparen naar uh, mooie collectors uh, items. En ja. daarvoor kunnen ze zeker bij jou zijn. Uh, want uh, ja, ik zag dat je weer iets uh, moois hebt. Dat, uh, dat is een inruil uit uh, 1962 uit Zandvoort. Ja, leuk! ja We hadden wat uh, oude autootjes van Kaal, de Godin en de Beauvoir binnengekregen. Uh, uh, zelfs model die ik zelf al lang niet meer gezien had, maar dat bleken zelfs nog Autopassion Specials te wezen... ...die ik ooit heb laten maken, heel lang geleden. en uh, Ja, leuk, ja, ze zijn inmiddels allemaal weer verkocht, dus ja, sorry voor de mensen, ze zijn te laat... ...maar het is allemaal verkocht alweer. Ja, gewoon uh, altijd leuk als ze weer mensen hun collectie wegdoen en dan kunnen ze bij mij terecht. Hè. En, uh, en als er leuke dingetjes bij zitten, dan zet ik dat gelijk natuurlijk op onze Facebook Facebookpagina. En en dan, ja, dan uh, reageert gelijk weer, uh, Autosport minder Nederland reageert daar gelijk weer op. Altijd goed. Ja, Altijd wat er goed. was van, uh, van de race de graaf, uh, begreep ik dus, uh, de auto? Ja, ja, van de koude. en uh, die heeft natuurlijk uh, een van onze eerste Formule 1 rijders natuurlijk, uh, na, na Flinteman dat soort dingen. En die heeft er in diverse postjes gereden, maar ook hele mooie Maseratis in de jaren 50, de 250F, een van de mooiste raceauto's ooit. Ja, die, die mensen die hadden kennelijk genoeg centjes om dat soort auto's te kopen in die tijd, in die tijd zien dat waren echt heel dure auto's dus uh, maar het is allemaal wel gelukt <lacht> wel prachtig Z zeker dus, uh, maar in die tijd had je ook de, de van Porsche de, de, de auto van uh, Ben uh, Pon en uh, van uh, Rob Sloten maken. Ja, Ben pon ondertussen sloot maken is dus ietsje later. Uh, ook die periode wel geweest, jaar 60, begin jaar 60, was het natuurlijk met een 904 GTS. Ja, gewoon uh, mooie tijden, jongens. Dat waren dat waren, ik noem het ook altijd wel een beetje cowboys. Hè. Dat waren gewoon uh, achter op een aanhangetje naar de circuit in Europa en gaan. Zo moet je het een beetje zien. En later werd dat allemaal steeds meer professioneel. maar dit waren echt avonturiers die gewoon uh, in een tuin het autootje prepareerden en daarna gewoon uh, naar de squeeze trokken in Europa. En dat is wel heel geweldig. Ik heb uh, ooit een heel mooie... Wij hebben hier een auto staan, een Martini uh, hebben we ons beneden in de zaak. Uh, dit is een van de eerste Martini's die gebouwd is. Nou, Martini heeft een hele grote uh, reeks uh, uh, verschillende auto's gebouwd. Dit is een van de eerste. En uh, ik heb uh, toen de tijd, dat die auto kocht, met de, uh, to, zeg maar, de rij uit de jaren 60, 69, 70, Bernard Pascal gesproken. Ik zei, maar hoe deden jullie dat dan? Hij zei, eh, ik was vertegenwoordiger van een uh, drukfirma voor drukwerk. En ik had de auto achterop en ik reed door heel Frankrijk van circuit naar circuit. Want we elke weekend hadden we ergens wel een wedstrijdje. En ging ik mijn klanten bezoeken. En dan reed ik naar de volgende circuit. En de sleutel deden, deden we daar. Dus ja, ja, geweldige tijd is dat natuurlijk. Wow, echt gaaf. Dat. Ja, ja, leuk om dat te horen. En uh, hij zei, ja, en, we sliepen in hotelletjes. En uh, ik sliep ook wel in de auto, dan een stationauto en dan ze waren we op de screen maakte de auto weer klaar. Geen racen. Op maandag zat ik weer bij een klop. Nou ja, ja. <laughs> zo ging dat toen. Zo ging dat toen, en, ja. ja. Maar we gaan even naar het heden toe, hè? de race van vorige week, wat hebben we nou meegemaakt? Geweldig hè? Geen, ja. geen Max op P1? Nee. Nee, en uh, die, die zag, ik denk als je uh, Lendo P1 uh, bij de boekmakers had gehad, dan had je het goed gehad en <lacht> je wilde het allemaal ja gewoon, ja, gewoon, ja, terecht, McLaren is aan uh, het terugkomen en McLaren heeft een hele goede auto gebouwd, want uh, ja, Lendo was echt gewoon heel snel. En ja, Max, als zou er geen safety car geweest, ik denk ook niet dat hij het gered had, maar uh, uh, er waren toch wel daarbij, uh, daar hebben we meer dingen aan de hand dan wij denken, want ja, uh, ook een ja, wees je eerlijk, gewoon een, uh, Sergio kwam er ook gewoon helemaal niet bij. Klaar! Dus, ja, ja gewoon geweldig voor, geweldig voor Lendo. Het werd ook wel een beetje tijd, hè. Rond een 10 km Price, hè. Dat zei dan hij wordt... zelf ook, hè. Ja, dat, uh... ja, dan, dan wordt het ook wel een beetje tijd dat je uiteindelijk natuurlijk uh, gewoon uh, een keer een overwinning pakt. Maar het is ook goed voor McLaren, want ik weet niet of je de beelden daarna hebt gezien op, uh, op social media. Hoeveel medewerkers aan één zo'n auto werken? Maar, uh, ik denk een paar honderd zonder. Ja, gigantisch. <laughs> dat is gigantisch. Dus uh, ook voor zo'n team is natuurlijk ja, fantastisch, fantastisch. Volgens mij uh, gunde ook echt uh, iedereen uh, de race uh, aan uh, Lendo. Ja, wel, wel. Je, zag het aan de rij, je zag het aan de afloop, na de rijders. Uh, iedereen kwam naar hem toe. Hè. Uh, ook in Lewis Hamilton, uh, tijdens de uitloopronde, staat hij gewoon te zwaaien en te klappen en toestanden dat soort dingen. Maar Daniel Ricciardo, Alonso, iedereen, George Russell, iedereen kwam naar Lando maar ze toch wel uiteindelijk iemand zo gunnen. Moet, uh, uh, maar ik moet ook zeggen, het werd ook wel een keertje tijd, zeg maar. Moet, ja. uh, want anders krijg, alles krijg, krijg je met zo'n jongen van uh, een van de betere gezeurs nooit de Camprio overwinning gehaald. Dus, dus krijg je krijgt zo'n gevoel. <laughs> moet je het een beetje zien natuurlijk. Dus maar ja, als dit nou gebeurd is, hè, dan uh, ben ik uh, bang, nou uh, ja, bang tussen aanhalingstekers, dat uh, volgend jaar uh, Koningsdag uh, al die coureurs uh, hier een feestje komen vieren bij uh, Martin Kerrits. Ja, maar het is wel apart, hè. Als er een coureur wat heeft, dan wint hij een Grand Prix. Kijk, hij heeft natuurlijk zijn neusje gewoon uh, een beetje gestoten. Uh, uh, ik weet niet aan wat, maar hij heeft in ieder geval zijn neus gestoten. Maar is ziet het een Carlos dat we gaan ze een beetje wat uh, kilootjes weghalen bij hem uit zijn buik. En die wint ook een Grand Prix, dus uh, misschien is het wel even goed dat je... Uh, dat, uh, die zit met je aan de hand, is op een of andere manier. Ja, misschien zit ze wat ontspannender in de, in de ja, auto dan. Ja, misschien wel. Nee, maar even buiten dat allemaal. Lendo heette een snaarstrakke wedstrijd. Ik heb hem bijna geen foutjes zien maken. Terwijl Max dat wel weet, Max zat wel fouten te maken. Die had uh, gewoon geen gevoel met zijn auto. Die ging in zijn kamer rechtdoor. Nam een paaltje mee en dat soort dingen allemaal. Dus die, die auto staat gewoon niet lekker in zijn vel. En, uh, dus ja, Red boel heeft werk aan de winkel. Maar, uh, absoluut. Ze zijn uh, maar goed dit, hè? Goed voor de autosport. Uh, uh, laat McLaren maar even een paar wedstrijden winnen. Ik vind het helemaal niet erg. Zeker, maar, nee. Dat moet geeft helemaal niks. Moet en, maar we hadden ook nog uh, die sprintreis. Uh, wel gewonnen door Max, uh, uiteraard. Ja, en, uh, ja. die had ja. wel. Ja, maar dan uh, zag je ook een Daniel Ricciardo... die in één keer uh, op uh, P4 eindigde, daar. Met die sprintreis. En een wedstrijd later? Maar de wedstrijd later, de hoofdrace, waar stond hij eigenlijk? Helemaal achteraan, toch Dat is heel simpel, van hero to Hero in 24 uur. Zo moet je het even zien. Ja. Gewoon klaar. Dus... Die ging het niet worden. Nee, die ging het even niet worden. zie je het. Tsunoda, die is wel vrij constant wat dat betreft. Ja, de, en uh, ik vrees toch wel, kijk, uh, uh, Daniel had dit wel even nodig. Hè? Gewoon even een goede, goede prestatie bij, na uh, deze nou, mijn sprintwedstrijd, maar uit die goede prestatie had hij natuurlijk even nodig. Maar ja, is dan gewoon een dag later gewoon alles waar weer fout kan gaan, wat fout kan gaan en er gewoon niet bij zit. Ja, ik, ik vrees, ik, ik, ik heb al tegen een paar mensen gezegd, ik vrees gewoon jongens, uh, na de zomer stoppen zien we geen Daniel meer terug. En uh, ik denk dat het uh, zoals nu gaat, uh, gaat komen, dat ze daar toch wel, uh, uiteindelijk wel, misschien toch wel uh, die Liam Lawson erin gaan zetten. En gewoon gaan kijken, joh, die gaan we eens klaarstomen voor 2025. Dat gaat denk ik wel gebeuren, want hij presteert niet gewoon wat hij moet presteren. Klaar. En of het nou aan een sachie ligt of niet ligt, uh, joh, uh, hij moet gewoon voorbij die cenote knallen en hij is een klein beetje ook met zijn ervaring. En dat gebeurt niet, dus nee. dat is een beetje jammer. Nou ja, misschien ja. op uh, Imala dat hij uh, beter gaat. Ja, laten we, beetje, laten we het een beetje hopen. We gaan het zien. Het is natuurlijk weer een heel ander circuit, een heel andere wedstrijd. Uh, want ja, je, je kan veel zeggen wat uh, daar in Amerika gebeurt, maar het was natuurlijk wel een fantastische baan. Het gaat wel hard over daar. Het gaat echt serieus hard. Nou, dan krijgen we nu gewoon weer toch een heel andere baan. En uh, ja, de, de, we gaan het wel zien. We misschien dat de, de Mercedes weer een beetje de, terugkomt. Dat was natuurlijk ook drama. Moet, dat was het ook gewoon helemaal niet. Uh, de de formule is dicht bij elkaar en een heel klein afstellingsfoutje laat heel veel zien. Dan gaat het ook goed fout. Ook bij Red Bull. Bull niet voor elkaar. Dan zijn ook zij op het moment gewoon uh, ja, uh, kansloos. Nou, die ja, kansloos of, of een overmoedige coureur als uh, Perez. Want, wat wat uh, was dat voor een actie uh, bij de start uh, die, die hij uh, deed uh, vorige week? Nou, ik denk dat hij aanslag 240 42 heeft gehad. Echt, hè? Ophouden, want Max, heeft, Max heeft helemaal niks gemerkt, hè? Nee. Die, zag het pas in, die zag het pas in het kamertje waar ze de tv-beelden zaten te kijken. Die heeft er helemaal niks van gemerkt, niks gevoeld, en niks uh, gedaan. Maar uh, ja, ik, ik weet niet wat Piras aan doen was, maar uh, er, zaten, er zaten wel heel veel uh, pepers in zijn kont, zou ik maar zeggen. Ja, zonder remmen de bocht in of zo. Ja, uh, zoiets. Had gewoon, uh, ik denk, uh, die dacht toch uh, dat het een stuk nog meter doorging of zo. Ja, dat had ook heel anders kunnen aflopen. We, uh, t, t, t, t, t, t, ik denk dat iedereen trouwens iets heeft gehad van poeh, daar zijn we goed vanaf gekomen Zeker, zeker ja, dat, dat, dat dat een mega-cash kunnen worden en, uh, Maar ja, en Max ook uiteindelijk wel goed daar vanaf gekomen En ja, PS gewoon het weer niet laten zien en uh, Ik denk to toch ook, uh, verkeerde afstelling met de auto Misschien op bepaalde banden wel, andere banden totaal niet dus, uh, dus, Maar zo close is die Formule 1 optomen Wel mooi trouwens ja, dat, zit... uh, dat hebben ze toch mooi voor elkaar gekregen. Ja, ja. Ik zit trouwens uh, ook even een tip voor mensen: weg. jongens, ga naar YouTube-kanalen nu. En uh, tik in Monaco Historic Camp Prix, want die is dat dit weekend. Uh, daar rijdt trouwens ook een Aden New in een Formule 1 auto. En een Zach Brown rijdt daar in een Formule 1 auto mee tijdens de historische Campri. Met allemaal auto's uit de jaren 60, 70, begin jaren 80. Dit is een feestje. Dit gaaf. is een feestje om naar te kijken. Gaaf, ja, gaaf, zo gaaf. gaaf. Zo gaaf. En, uh, en uh, als je dan ook toch wel ziet die. Uh, die huidige kerus, uh, die, uh, die amateur amateurkerus, hè, Dat zijn geen professionele kerus. hoe hard ze met zo'n ding toch door, door die straten durven te gaan. Ja, ik vind het, daar heb ik wel wat mee. Toch wel heel gaaf. Want het is allemaal historisch erfgoed. En of ze nou een vangreltje raken of niet, het maakt zomaar geen donder uit. <laughs> zeker, zeker. <laughs> nou <ja>. mooi, <hums> en vandaag ook uh, Zandvoort natuurlijk, het hele weekend hè, met de historische Zandvoort Trophy. Ja, dit weekend. En morgen is dat geloof ik een uh, gigantische dag met allemaal oldtimers. En ze krijgen mooi weer. Dus dat ja. is goed. Ja, wordt ze, ook een mooie dag weer. Ja, ze wachten meer dan duizend, uh, duizend oldtimers op uh, Pedal 2. Dus dat is natuurlijk ook fantastisch. En, uh, Zeker. Uh, dat iedereen die een auto van 20 jaar en oude, ouder heeft mag gratis naar binnen, zoiets was het. Uh, zoiets heb ik ze, uh, gezien op de sites. Ja, uh, en een hele mooie plek kan je voor iets van uh, 7,50 of uh, zoiets een heel laag bedrag uh, krijgen. Ja, ja voor een heel, heel, heel erg leuk bedrag kan je dan gewoon je auto op 2 parkeren. En uh, ik denk dat het uh, Zandvoort uh, nou, niet alleen met standgang is morgen, maar ook met de auto's uh, serieus lopen de CC weg, gaat weer ouderwets vol uh, zitten, denk ik. De, zeker ja. weten. Uh, met het, uh, <laughs> weer inderdaad erbij en zo, uh, ja, het gaat, ja. Gaat, gaat, gaat gebeuren. Hier hebben we toch wel een mooi dorp, hè? Goed, goed hè? Goed, hè? Ja, eigenlijk gewoon wel. Er gebeurt wel van alles gewoon en uh, dat vind ik wel voor mooi. Maar en jij uh, was uh, toch al door uh, Benno gestrikt om uh, 21 juni uh, op uh, zaterdag uh, met ons mee te doen op circuit? Ja, we gaan kijken. Zaterdag of zondag, ik weet Benno heeft een mailtje gestuurd. Die heeft gezegd over een appie en zegt, kan je. Ik zei, dan moeten we even gaan kijken hoe we dat gaan doen. Ik zeg zondag is zeker. Zaterdag moet ik even kijken of die mensen dan allemaal daarheen willen. Oh ja. <laughs> gaan, we, gaan we gewoon de boel verhuizen. Moet gewoon kunnen. Ja, toch? Ja, moet toch? Moet, uh, ja. Uh, hier, ga, hier gaat het ook gewoon door natuurlijk in Beverwijk. Ja, hier, hier, hier is, uiteindelijk is hier de tempel, hè, zeggen we altijd maar. Het theater is hier. Zeker. Uh, maar, maar nee, natuurlijk kom ik commentaar geven Want uh, ben had echt zoiets van renden, maar Jij kent iedereen. Ja, okay even gaan kijken. <laughs> mooi, nou ja, daar verheug ik me op. Het uh, nou, gaat, gaat een mooi dagje worden. Zeker, Absoluut, nou dank hè? je wel weer voor vandaag. Ja, Wij ja, gaan zo dadelijk we... naar het voetbal, want op het voetbalveld van Zandvoort uh, gebeurt wel het een en ander. Hè. Thomas? Ja. Zo, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja, we ja, we je zeggen je nog voetbal, niet wat, maar nee. we kunnen er snel heen. <laughs> He, heeft die in ieder geval iemand zei van nou, als ze de tien halen, zou heel mooi zijn? Ik denk dat we appeltaart krijgen. <laughs> dat denk ik ook. <laughs> Oké, okay. okay. nou dankjewel Randolph voor deze week. Oké, okay, geniet van mooi weer, en tot oh, volgende week. Hoi. Hoi. Hoi. Uh, daar uh, op daar uh, op Duintjesveld, uh, Piet. Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. Johan, ja. Ja, jij bent waarschijnlijk ik... wel heel vrolijk uh, als <laughs> mama. Ja, vrolijk. Ik ga nu op weg naar de vrolijkheid toe. Ik ga naar de cantine en ik hoop oh. dat het daar vrolijk wordt. Ja, dus dat ben wel al gezellig, maar uh, het is uh, geëindigd in 12-0. 12-0? Uh, Zo hè. Hey. 12-0, ja. En, en, en de laatste doelpunten die, uh, waren een, een aantal van uh, Fernando Lewis weer. Dus je hebt echt een succes vandaag gemaakt, wel, denk ik. En eentje uit een strafschop en hij zo berg scoorde ook nog. Ze gingen eigenlijk achter elkaar door... 78, 82, 84, 86, 89, 89ste minuut. Eindstand 12-0. We zijn het veld wat te laten. Nu we kijken hoe dat allemaal afloopt in die ranglijst. Ja, het is, het is, het is ook nog hartstikke warm. Dus ik vind het eigenlijk wel een mooie <lacht> prestatie van de jongens. Ja, zeker weten. Dus uh, Nee, dit hadden we eigenlijk uh, niet uh, zo mooi verwacht, toch? Nee, dat het nog in die tweede helft zo ver zou komen had ik ook niet verwacht. Maar het is inderdaad nee, nogmaals 12-0 en we zijn blij. En we gaan uh, aan de koude bier. Het zal ook een mooie derde helft worden, denk ik. Ja, dat gaan we doen. <laughs> ja, en dus was geld terecht. Dankjewel Piet. Okay, en volgende, we volgende week hoi. doen we hem weer. Oké, okay, hoi. Hoi. hoi. Dat was uh, Piet. Snel uh, richting kantine om uh, te genieten van uh, die mooie uitslag. 12-0 vandaag tegen Beverwijk. Uh, mooie prestatie van uh, het team van SV Zandvoort. Nou, wij gaan nog even een klein half uurtje door met uh, dit programma... ...Zandvoort op zaterdag. In daarin ook nog uh, lekkere muziek. Dit is ook weer zo'n plaat uit begin jaren ja. 90. En ik heb nog wat nieuws over het Songfestival. Songfestival, dat hoor je na deze... Ik house arrest. Uh, over Europa. Pa. Veel meer nieuws hier bij CFM hier shape of you. The club isn't the best place to find the lovers so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, fast and we talk slow.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 my smells like you every day discovering something brand i'm in love with your body come on be my baby come on come on i'm in love baby. with your body come on be my baby come on come on be my i'm in love baby. with your body come on be my baby come on come on i'm in love with your body something brand i'm in love with the shape of you it's here and all the shape of you It's now or never, inderdaad, want uh, er gaat wel het een of ander gebeuren. Want ja. uh, het is nog niet helemaal voorbij, volgens mij, het verhaal nou, van uh, Europa. Papa. Echt, het laatste, laatste bericht is wat echt net vers van de pers afkomt... is dat uh, Nederland, oftewel de Avrotros in dit geval... in hoger beroep is gegaan tegen de disqualificatie van uh, Joost. Dus ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. De EBU is nu in uh, spoedberaad, uh, wordt hier gemeld. Dus ik, is het niet zo dat uh, zolang dat uh, loopt dat hij gewoon uh, ja, mag dat, deelnemen? Nou ja, dat, dat weet ik dus niet. Je zou het zeggen van wel. Ja. Tenminste, dus. zo is het normaal gesproken wel zo. Nou ja, we weten natuurlijk überhaupt niet wat uh, Joost heeft uh, gedaan. Nee. We gaan er even vanuit dat het, ja, uh, het allemaal zou... mee zou vallen. En... Nou ja, de, de berichten zeggen, nou goed, dat weten we natuurlijk niet zeker. De berichten zeggen is dat hij een, iemand van Israël uh, zou bedreigd hebben. Bedreigd. Ja, maar ja. dat klinkt wel heel zwaar. Ja, ja, dat weet ik dus niet. Er is inmiddels ook een uh, petitie gaande. Die is al uh, in een uurtijd uh, ruim 11.000 keer getekend. Dus, uh, en uh, de Noorse zangeres uh, Alessandro die uh, vorig jaar mee hebt gedaan vanuit Noorwegen. Die heeft inmiddels uh, gemeld dat zij zich terugtrekt als uh, puntengeefster dit jaar. Dus uh, er is een hoop gaande wat betreft het Songfestival. Ja, we zijn er uh, nog niet. Uh, vanavond uh, wordt wel uitgezonden trouwens hè, het uh, ja. Songfestival. Want dat is uh, weer een verplichting ook. Ja. Dus Afrotros uh, verplicht om het vanavond uh, uit te zenden. Maar is het nou met Joost, zonder Joost? Of uh, hoe gaat het allemaal verder verlopen? Nou ja, mocht je nog uh, voor uh, die tijd uh, nog uh, nieuws hebben uh, dat je er nog bent... Een paar minuutjes. Komt goed. Dan, uh, dan hoor ik het graag nog even van je, Thomas. Dankjewel voor uh, deze update. Hier are the results of the Greece jury in the Netherlands. 12 points. Weet u nog hoe het... Oh... Van een bier staat daar een kamerscherm van rijstpavier. De wereld is wat iemand eigenlijk wil zien. Hij gaat goed hoor. In een jungle van betoog voel je haast de liefde niet. Jury met zijn Dingen ding op, is het lang geleden? Is het lang geleden? In de zomerzon ging er wind. Bam, bam, tikken tak al die uren. Hoe lang zou het duren? Tikken, tikken tak en dan ben bam, bam, tikken tak al die nachten. Blijf ik opnieuw wachten. Tikken, tikken tak en dan ben bam. bam. Maken Gewoon van je ene billetje, of je andere billetje. Jij kent hem, hè? Ik wist het wel, hoor. In de malen molen van het leven Draai je allemaal je eigen rondje mee De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit alleen dus kom draai met die malen, molen mee. Weiden, mannen, mannen, van het leven. Begin met je. Ja jongens, als je in Amsterdam zou Moet je dit liedje zingen. 1980, Sjaakje Spiet Waar in de wereld je op bent Je denkt terug aan dit moment En weet niet waar je het van kijkt Maar opeens er je, je weer er is een eindeloze sfeer, en dat heerst er telkens weer. Zing het al in Amsterdam. Ah. En als het nat is, heeft die moeite om te remmen. Daarom is er, er, pa's, wat, iets gedaan. Waardoor er nooit een druppel water op blijft staan. We weten allemaal dat goochelaars bedriegen. Ik wist het en waardoor hier zelfs geen mens ook zelf kan vliegen. De ware reden dat het vliegtuig nu bestaat. Blijzien dus tijd dat zwemmen, die van, van de zijn de dames en huizen voor jou te wisten. En om in elke storm te varen. Er wordt gesloten. Hij zat zijn woorden vol muziek. Hij zong voor jongen aan het publiek. Hij maakte blij melancholie. De troubadour. Voor was in de hoge zaal. Zong hij in s'voer, een stoere, sterke taal. Een lang bloedig verhaal. De troubadour. En ook het werk. Voor u kon en afzat de troubadour, de troubadour, voor ik de rust met zalen. Ja, ja, la la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Het blijft spannend rond ons, uh, onze Joost Klein natuurlijk. En uh, dit was uh, de Sof Festival Medley van Gerard Joling. Jawel, dat allemaal op deze zonnige zaterdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. De Sanfords Radio Sanford op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En dan geef ik de hele boel weer over aan Fred Heijn met Entertainment For You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 where we can be a Old song, yeah, with me singing. I We wonen de muziek, daar doen we het voor op deze zaterdagmiddag. Young Jet en de Black Hearts hoor je. Met uh, I Love Rock and Roll. Nou, nog een paar minuutjes en dan gaan we met uh, Fred Be uh, bellen, Fred uh, praten. Over wat hij gaat doen in zijn programma. Dus blijf lekker luisteren naar de zaterdagmiddag passierpen. Met nu, ik ga zwemmen. In de chunk van de stad ben High? Jij... Slaap tot Het vuur is niet te blussen, adelaar gedoe je missen aan de wotka als te rusten Ik heb anders mijn diploma's. ik zeg het je niet zomaar Het is pompen of verzuipen en we zeggen nooit homa Shoot me als je shooter toeter op mijn watersvoeten Een complimentje voor je vader en je moeder Je bent helemaal mijn type en nee, je laat me zo genieten Daakbril op en we daken in de ik diepe Zwemmen Die was van mij, hè? Ja, inderdaad, uh, Fred. Uh, we gaan er uh, in. Uh, <laughs> ja, hartstikke oh, idee. Ja, we <laughs> ja, waren even met de uh, gast uh, van Saralek uh, aan het praten. Ja, Rita, heel zeer, uh, te gast in de studio. Ja, zeker. En uh, nou, daar is straks uiteraard uh, veel meer over. Maar je hebt uh, nog veel meer uh, mooie dingen vanmiddag tussen vijf uh, en zeven uur. Ja, we gaan uh, ook nog eventjes bellen met onze, uh, ja, bijna. Huis, Huismeet, om het maar zo te zeggen. Johan Kettenburg. Uh, over zijn nieuwe single, als ik twintig was. Oh, dat is een uh, tijd <laughs> geleden voor uh, Johan, toch? Of niet? Ja, voor Johan ook. Oké, okay, ja, ook. voor ons ook. Ja, Daar heb ik het even niet over. Maar, uh... nee, en uh, Nick Koot gaan we ook eventjes bellen over zijn nieuwe single. Jongen van de straat. En natuurlijk, uh, ja, hier te gast uh, Rita Jong. En uh, zij heeft een single... Uh, Gemaakt, Esperanza, samen met uh, Gavi Escalera. Oké, okay. nou ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, klinkt. Ja, dat, uh, dat gaan we dadelijk even beluisteren. En uh, ja, natuurlijk verzoekjes zijn ook welkom. En uh, hoe uh, moeten we dat indienen bij... je? Uh? Gewoon even een uh, leuk te sturen uh, via www.zfmartisten.nl. Dus www.zfmartiesten.nl en dan komt het helemaal goed. Eventjes rechtsboven in het hoekje. En je draait uh, van alles en nog wat uh, toch, zo dadelijk. Ja, natuurlijk. Uh, dus wel veel Nederlandstalig, geloof veel ik. Veel Nederlandstalig, inderdaad. Maar uh, ja, soms moeten we ook uh, eventjes een beetje breken. En wat uh, zonnige muziek? Uh, en dan draaien we een beetje zonnige muziek, zoals, uh, misschien zoals wel een, uh, je, tas, oog, zoals je <laughs> tas eruit ziet. Allemaal zonnetjes erop, uh, zie ja. ik. Ja, ja. Maar, dat is uh, Kroatië. Oh, oké, oké, oké. Nou nee, ja, helemaal goed. Dus nog even waar de verzoekplaten heen kunnen. Ja, dus www.zfmartisten.nl Mooi. Je, en je kan natuurlijk ook naar uh, uh, zfm-live.nl uh, En dan kun je meekijken in de studio. Zeker, en dat is altijd leuk. Ja. Tolweg 10a, daar uh, zitten we. Ik ga nog uh, twee platen draaien, waaronder uh, deze van de Breakfast Club. Hier zijn ze nog een keer met Ride on Track. ...na 1985 met uh, The Breakfast Club en Rights on Track. Alweer uh, de ene laatste plaat uh, in deze uitzending... Vanavond op zaterdag. Dank wel, Thomas, uh, voor het uh, meepresenteren vandaag. Hij moest even ietsje eerder de deur uit... ...dus uh, lekker onderweg uh, nu naar zijn volgende bestemming. En vanavond uiteraard met z'n allen naar uh, dat mooie uh, feest... Uh, ...geweld op het uh, Badhuisplein, hè, met uh, onder meer... Uh, uh, Django Wagner en uh, Robert van Hemert die daar uh, komen optreden. Vanavond in de feesttent uh, op het uh, Badhuisplein. Zomer staat Zalvoort. Er zijn nog kaarten beschikbaar. 17.50 uur. Dan uh, kun je er de hele avond van uh, genieten. Onder meer uh, deze twee artiesten die ik net noemde. Maar nog veel meer andere namen komen langs. En morgen hebben we dan ook nog uh, Walter Kroes uh, in diezelfde feesttent. Met uh, ook weer een uh, mooi programma tijdens Moederdag. Nou, 12-0 tegen Beverwijk gespeeld vandaag. Dus een uh, geweldige voetbalwedstrijd. Gefeliciteerd uh, de heren uh, van SV Zalvoort met deze mooie overwinning. En uh, wij gaan eruit en plaatsmaken voor Fred Heij. Hij staat alweer te trappelen en te trappelen en te trappelen om het over te nemen. Wil je meekijken? ZFM-streepje livenl kijk live mee in de studio. Tolweg Tina, a voor dadelijk het programma Entertainment View. Wat we gaan doen tussen 5 en 7 uur.